Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijke mensen zien en spreken vooral rijke mensen... en tegelijkertijd gaan arme mensen vooral met arme mensen om. Dat heeft het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht... Lotte is een van de onderzoekers en legt uit dat het vooral in de Randstad speelt. Wie rijk is en bijvoorbeeld in Friesland, Drenthe of Groningen woont... die komt in zijn dagelijks leven best nog wel mensen tegen... met een gemiddeld inkomen of een laag inkomen. Vooral in gemeenten als Bloemendouw, Heemstede en Laren... komen rijk mensen bijna alleen maar in aanraking met rijke mensen. Verder heb je op je werk vaak vooral te maken met mensen... die ongeveer hetzelfde verdienen. En in wijken met alleen maar dezelfde huizen... kom je ook maar moeilijk buiten je eigen bubbel. Het SCP ziet die bubbels als een red flag, omdat er ongelijke kansen door ontstaan. Israël heeft beloofd om meer hulp toe te laten in Gaza. Een grensovergang in het noorden wordt tijdelijk weer geopend. Wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk. De Israëlse premier Netanyahu zegt dat de gevechten in de tussentijd wel doorgaan. En op Amersfoort Centraal heeft de politie gisteravond een waarschuwingsschot gelost en een man getaserd. Die zou in een trein een reiziger bedreigd hebben met een vuurwapen. Het station werd ontruimd en de politie schoot in de lucht om de man te kunnen pakken. Toen hij daar niet op reageerde trokken ze dus een taser. En grote werkzaamheden op de A7. De brug bij Purmerend moet worden verstevigd en dat gaat maanden duren... Vannacht ging een deel van de weg al dicht, ziet verslaggever Mark Hamer. Er worden wat afritten afgesloten. Ze gaan met de beleiding aan de slag. En eigenlijk vanaf maandag gaat het, uh, gaat het hier helemaal los. Maar uh, ja, ik sta eigenlijk onder de brug op dit moment. Uh, ik zie wel dat alle werkzaamheden... ze zijn er klaar voor om uh, aan te beginnen, aan die grote klus. Vandaag is het nog rustig, maar later worden er monsterfiles verwacht. Automobilisten kunnen maar over één wegdeel... en voor de sluiproutes heb je een speciale toestemming nodig... Het advies van Rijkswaterstaat, werk thuis als het kan of ga met het OV naar je werk. De NS gaat overigens geen extra of langere treinen laten rijden. En het weer nog een wisselend dagje met wolken en buien, maar ook een tijdje best zonnig bij 13 tot 18 graden. Het is even volhouden nog, want morgen meer zon, droog en warm, 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Oh, come on, I said I love you till the twelfth of never, but I won't run far ahead leaving you behind. You know I'm not that kind. Cause I'm not that, that kind of girl. Begon zelfs vreemd te doen Mijn vriend zijn in vakantie Maar ik had helemaal geen poen Wat ik toen Dat is nog steeds van kracht. Oh was ik maar een gijzelaar. Het was ook slecht in Spanje Boom oh, Ik kon s' morgens nooit opstaan, want de wekken liep nooit af Ik kon dus ook niet naar mijn werk toe, omdat ik dan gesmaf dus De baas begreep niet, hij reageerde agressief Ik heb het met praten geprobeerd en daarna werd ik negatief That's why I tell you You'd better be home soon Stripping back the coats those lies and deception Back to nothingness Like a week in the desert But I could start again You can depend on it 6.9 ZFN I choose.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël zal meer humanitaire hulp toelaten tot de gazastrook, heeft het oorlogskabinet van premier Netanyahu bekendgemaakt. De grensovergang in het noorden van de gazastrook gaat tijdelijk open. Maar wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk. Het Sociale Cultureel Planbureau meldt dat rijke en arme Nederlanders elkaar minder ontmoeten. Ze wonen door de gestegen huizenprijzen steeds vaker in verschillende wijken en dat gaat ten koste van het wederzijds begrip. In Italië, Oostenrijk, Slowakije en Roemenië... zijn in totaal 22 mensen gearresteerd... voor fraude met coronasteun van de EU. Ze zouden honderden miljoenen euro's aan steun hebben weggesluist. En het weer vandaag zonder wat regen. In de loop van de middag droog en het wordt 13 tot 18 graden. Wordt wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte.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 Feel each move you make Your voice is warm and tender A love that I call Not for them.